Uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft vanavond een ontmoeting met familieleden van de mensen die drie weken geleden door Hamas zijn ontvoerd aan de Gazastrook. Op de bijeenkomst was door de families aangedrongen. Zij voelen zich door de regering aan hun lot overgelaten en stellen dat de bevrijding van de gijzelaars voorrang moet krijgen boven het uitschakelen van Hamas. Vermoedelijk heeft Hamas de meer dan 200 gijzelaars over de Gazastrook verspreid. De oorlog tegen Hamas is een nieuwe fase ingegaan, zegt de Israëlische minister van Defensie Galant. Israël voert sinds gisteravond zeer zware bombardementen uit in de Gazastrook en ook het aantal operaties over de grond is geïntensiveerd. Volgens Galant zijn talloze Hamas-doelen aangevallen... niet alleen in het noorden bij Gaza-stad, maar ook in het midden en zuiden van het Palestijnse gebied. Het Rode Kruis slaat alarm over het uitvallen van de communicatie in de Gazastrook. De hulporganisatie heeft er veel last van dat het internet en telefoonverkeer plat liggen. Sinds gisteravond is er nagenoeg geen contact met de Palestijnse Rode Halve Maan, die verantwoordelijk is voor ziekenhuizen, klinieken en ambulances in de Gazastrook. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis is het nu haast onmogelijk om nog hulp te verlenen in het gebied. In Londen zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een pro-Palestijnse mars. Ze protesteren tegen de Israëlische aanvallen. Vorig weekend waren er al zo'n 100.000 mensen in Londen op de been... voor een pro-Palestijnse betoging. De politie van de Britse hoofdstad verwacht voor vandaag net zoveel mensen. Demissionair premier Rutte vindt dat hij zijn effectiviteit is verloren. Hij zei in een interview met Den Haag FM dat dat komt... doordat hij te lang is aangebleven. Rutte is nu 13 jaar premier... Het weer, af en toe zon en een enkele bui. Vanavond vanuit het zuidwesten regen en een stevige wind. Morgen eerst droog met geregeld zon. Smiddags opnieuw wisselvallig en dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een file in de regio op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Amsterdam Sloten...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 Ja, het leven zit soms niet mee, het is altijd wel wat aan de hand Soms breng je het water terug naar de zee, steek je kop vooral niet in het zand Want voor jou is er ook weer geluk, straks is alles weer goed voor elkaar. En dan lach je, dan ben je weer blij, want het leven kan mooi zijn, echt waar Geniet van het leven, heb ik maar even En dan is alles zomaar voorbij En niet aan morgen, vergeet je zorgen En zijn mensen veel erger dan jij Lukt je dagen Gezondheid is echt heel voornaam Zo hard werken lijken wel mag Laat je nu maar een keer lekker gaan Als je ouder wordt voel je het vanzelf Ja dan zie je het aan het elftier ja. dus dat je wel echt hebt geleefd Voor je het weet ben je zelf de sigaar Geniet van het leven Het doet maar even En dan is alles zomaar voorbij Denk niet van morgen, vergeet je zorgen, er zijn mensen verleggend dan jij. Vlucht dagen, hou op met klagen, maar luister goed wat ik nu zeg. Als ze maar even. Hij ik niet zeg. van, het is maar van. het is en uh, geniet van het leven. Ik zou zeggen, hele goedemiddag. Hier is hij weer ondergetekende hij en Dat allemaal op die 106.9. En vanaf de tolweg. ZFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Wij gaan naar de nieuwe van Mike van Dijk. En hij bent over waarheen? Ja, ja, ja, ja. En dan staat er een knopje niet goed. Ja, oké. Okay. Dankjewel, Andor. Drink mijn, drink, drink mijn verdriet in een donker café. want ik voel me zo terug, mijn liefste, omdat je mij verliest. Oh, oh, ik ben zo alleen en ik haak nu de dagen. Zonder doel, zal ik nu door het leven? Ik vraag me af waarom De Nieuwe van Mike van Dijk en waarheen? U luistert naar Entertainment For You. Mielonga, mijn allerliefste. Milanga mijn corazon. Milonga blijf in mijn leven Milonga stralend als de zon Je blijft in mijn gedachten, de stijl hoe je met mij me danst Ik kan niet langer wachten Jij brengt mij totaal in trance Waarom? Liet je mij bewegen? Waarom? Sloeg mijn hoofd op, op. om Liet je mij niet staan? Wat heb jij met mij gedaan? Met jou? Geniet ik van het leven? Met jou? Krijg mijn leven kleur? Met jou? Over de Doorsweven als een eerste klasjanger Milonga, laat ons dansen Milonga is plezier Milonga, een groot romance Milonga, hoe ik jou verzie Van Parijs tot Buenos Aires Dans ik op jouw melodie Kom, hou me nu maar vast want jouw ogen zeggen zie, liet je mij bewegen, sloeg mijn hoofd op hoofd, liet je mij niet staan. Wat heb jij met mij gedaan? Met jou vind ik van het leven, krijgt mijn leven kleur. Met jou over de dansvloer zweven als een eerste klaschance. Amor. Milonga, alles geven, Milonga, samen gaan we door. Over heel de wereld reizen, naar de ondergaande zon. Die Argentijnse avond, waar Milonga ooit begon. Waarom liet je mij bewegen? sloeg mijn hoofd op hoog? Waarom liet je mij niet staan? Wat heb jij met mij gedaan? Met jou geniet ik van het leven? Krijgt mijn leven kleur? Voor de dansvloer zweven als een eerste kloche aan voilà, voilà. Oh, waarom, waarom, waarom, waarom? Wat heb je met mij gedaan? Waarom liet je mij bewegen? Waarom liet je mij niet staan? O, waarom, waarom, Mikko? Waarom liet je mij niet staan? Waarom liet je mij bewegen? O, wat heb je met mij gedacht? Entertainment for you! In het hoofd, in het hart. Ja, zo is het maar net. Zo, hè, ja. Hey, um, we gaan lekker uh, verder met uh, ja, de Cowboys, Mr. Cowboy. En hebben het over obladi, oblada. Nee, ik zou je soms even op mijn rug willen gaan. Ja, strakjes even. Hey, uh, tot 7 uur entertainer voor jou. Mijn naam is Schwedij. Goedemiddag. 20 carat Golden Ring takes it back to Molly, waiting at the door. And as he gives it to her, she begins to sing. Oh, blah, oh, blah, da, life goes on. home, sweet home. See a couple of kids running in the yard Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face and in the evening she's still singing with the band. Oh yeah, la, la, la, la, life goes on, oh, bloody, oh, blada, life goes on, oh, yeah, la, la, la, la, la goes on, Desmond has a barrel in the marketplace, Molly is a singer in the band. Sister Molly, girl, I like your face And Molly sees his as she's taking him by hand Oh, bloody, oh, bloody, life goes on Yeah, la, la, la, life goes on Oh, bloody, oh, bloody, life goes on Stel, stel het jongen geregeld natuurlijk, ja. Je moet ze maar eens opzoeken. Mr. Cowboy en dat allemaal op YouTube natuurlijk. En ze hebben het over oh daar. Daarvoor hoorde je natuurlijk de Nederlandstalige... Julio Iglesias, William Jens en... hadden het over Milonga. En ja, een aantal weken geleden was ze hier in de studio. En uh, ja, stelde ze de vraag van... als het nu ineens voorbij is... daar heeft zij deze single op geschreven. Liefhebbers. Tot nu ineens voorbij Wijs, als je nog maar een dag zou hebben, wat zou je dan doen? Liefhebbers, en dat allemaal hier bij ZFM voor verhuurt tot de klokjes van uh, ja 7 uur. We gaan verder met Gerard Joling en ik leef mijn droom. Kijk in de spiegel van mijn leven, zou het verleden willen herbeleven. Ik voel dat de wereld naar me laat Heb ik nog meer te wensen, ik word omringd door zoveel mooie mensen, al die liefde geeft me nieuwe kracht, laat mij maar liever huilen, tranen van dit leven. Ik leef mijn droom hier bij ZFM Entertainer for You. En we gaan naar een, een lekkere gouden ouwe. Ja, sowieso een gouden ouwe natuurlijk. Uh, ja, vroeger al ooit gezongen in de jaren 70. Begin jaren 70 Jack Denijs alias uh, Jack Jersey. En nu in een nieuw jasje van René Schuurmans. Zij en ik bewaren bij elkaar het leven Iemand ja. er kwam, tussen ons was het gedaan. Zij vond toen dat ik maar weg moest gaan. Wat is mijn wil? Schuermans. Ja, natuurlijk is hij ook al een tijdje oud eh, van eh, René Schuurmans. Maar ik bedoel, een nieuw jasje. Eh, ja, eh, de andere versie in ieder geval van Jack de Nice alias eh, Jack eh, Jersey. Hé, hey, um, ook deze hebben we weer gevonden in de oude doos. Team Dousma. En eh, ja, je bent de hemel. Entertainment for you. 106.9 tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Rutte Goedemiddag. Jij bent waar ik steeds aan heb gedacht Jij bent waar ik steeds op heb gewacht Jij bent wie ik ben van top tot teen. Jij bent heel de wereld om me heen Jij bent alles wat ik overwin Bent het eerste woord van elke nieuwe zin Jij bent elke droom en elk gebed Jij bent alle stappen die ik zet Jij bent wat ik drink en wat ik eet Jij bent wat ik ken en wat ik weet Jij bent kleur na jaren vol van zwart Maar bent bovenal een nieuwe stad je bent de hemel, Lief, je bent de aarde Waarvoor ik altijd al mijn liefde bewaarde Zij zoenen in één als je laat. En het wat ik altijd heb gemist, het geluk waar ik nog niets van wist Jij bent elke regel, elke wet, hebt me van de ondergang gered Jij maakt in mijn wereld het verschil, bent waar ik meteen voor sterf me I'm Host, team Dowsma. en uh, Lieve, jij bent de hemel. Hier bij CFM, Entertainer voor jou, 106.9, DHB Plus 6A. En natuurlijk uh, over de hele wereld op internet. Hey en aan de telefoon hebben we Ryan Niekerk. Uh, Ryan, een hele goede ja, middag nog. Ja, een hele goede middag, hallo. Ja, hé, hey, uh, zat jij te eten? Ja, ik zat net toevallig een het ja. Ja. <lacht> ja, ik val dan zo met de deur in huis, hè. <lacht> ja, dat maakt helemaal niet uit. Hé, hey. Hey, maar... Um... Ja, we bellen natuurlijk vanwege jouw nieuwe single. De ja. hele avond en de hele nacht. En dan denk ik dat het over het feesten gaat. Ja, klopt. <laughs> over, een, over een feestje, inderdaad. Ja. Ja. Het is wel een oude single uit 1985 van de Nieuw Voor. Ja. En die hebben we een uh, vrolijk nieuw jasje gestoken. Ja, wat een nieuw voor, ja, dat zal een hoop mensen weinig zeggen, denk ik. Alleen de wat oudere, denk ik, uh, onder ons. Ja, klopt. Ja, dus. Uh, nee, dat was uh, ja, een beetje de piratentijd, hè? Nieuw Voor, dus. Ja. Ja, nee, het uh, nummertje uit uh, 1985 en je ja. Uh, ja, werd echt uh, door piraten zijn dus veel gedraaid en uh, Klopt. Uh, ja, zo, zo ben ik hem ook tegengekomen en vandaar dat ik hem uh, altijd heb onthouden in een nieuw jasje was steken. Ja, dus jij gaat uh, de, de, de, de oude ja, platen tafels af, zeg maar. Ja, nou ja, deze had ik altijd nog in mijn achterhoofd en ik uh, Eigenlijk doe ik altijd wel uh, eigen materiaal, maar ja, dit nummer dat vond ik, dat bleef zo hangen en ja, dat is fijn ook. ...meerdere malen terugkomt ...daarom zou ik deze nog een keer gaan kofferen. Ja, nou nee, ja, dat is niks mis. Maar ik bedoel, ja... Eh, ...sommige platen gaan eigenlijk... Eh, ...het vergeethoekje in. Ja, en, en uiteindelijk hoor je daar nooit meer wat van. En dat is, ja, vind ik eigenlijk ook wel zonde. Ja, klopt. Ja, nee, dat is zeker. Weet je, ik heb eh, toevallig net eentje van... Eh, ...Helena heb ik net gedraaid... ...van de eh, René Schuurmans. En eh, ja, dat is ook zo'n nummer... Uh, die, die uit het begin jaren zeventig uh, Jack De Nice alias Jack Jersey uh, gezongen werd oh ja Ja, ja die, die trad eerst op onder de naam Jack De Nice en daarna werd het Jack Jersey ja. en, uh, de meesten kennen hem wel onder Jack Jersey Jack De Nice, dat weten ze meestal niet nee, klopt maar dat is ook zo'n nummer inderdaad ja, en dat, dat het is gewoon een heerlijk nummer ja, nee, zeker maar goed uh, jij, jij hebt deze dus gecoverd en uh, ja, zo te zien, uh, ja, loopt hij prima. Ja, nee, uh, de streams gaan goed. Hij wordt overal goed opgepakt in het land. Overal waar ik hem ook met uh, optredens mag doen. Zingen de mensen hem goed mee. En uh, ja, daar ben ik natuurlijk uh, enorm trots op. Ja, ja. Hey, en uh, ja, is er, is er ook een videoclip van op YouTube? Ja, nee, er is zeker een uh, videoclip van te bekijken op YouTube. Uh, ja, mensen gaan hem zeker kijken, want het is één groot feest. En uh, net als mijn slogan, ben ik binnen, kan het feest beginnen? ja. <laughs> dat is jouw slogan, ja. Ja, klopt. <laughs> hey, uh, maar, maar is het het eigen YouTube-kanaal? Uh... Nee, het is op de, via het YouTube-kanaal van Roodheer Blauw Producties. Waar ik begin van het jaar een, een mooi contract heb getekend. En waar we een uh, geweldige samenwerking zijn aangegaan. En uh, vandaar dat we nu uh, deze mooie single hebben mogen releasen. Ah, oké. Okay. Hey, sta jij nog ergens op uh, podia, open podia's uh, dit jaar nog? Of, uh, of begin volgend jaar? Ergens, uh... dus, ja, van, vanavond nog in, in, uh, in Goes oké. Okay. Ja. En dat is te vinden via de site? Ja, dat kan je allemaal via, via mijn socials eigenlijk vinden. Dat is op Instagram, Facebook en TikTok... en neem ook een kijkje op mijn website www.rayenikek.nl Oké. Okay. Hé, hey, en uh, zit er stiekem nog wat uh, in het vuistje? Ja, echt wel. We zijn nog weer bezig met een nieuwe single. voor. Uh, ja, aankomt voor je eigenlijk. Begin maart komt hij uit. Daarbij hebben we 2 maart een geweldige single-presentatie... Met gasoptreders van Robert Paat en Jeffrey van Binnenkom. Dus dat zijn ook zeker niet de minste ja. Namen, namen ja. en ja, dus de uh, kaarten zijn er nog voor verkrijgbaar. Dus jij ja, neemt daar ook een uh, kijkje voor. Uh, ja, ook uh, gewoon via de via de site uh, ja. kunnen ze bij jou terecht voor de kaarten. Klopt. Ah, Oké. Okay. Hey, Ryan, als jij hem aankondigt, dan ga ik jou niet langer ophouden. En dan gaan wij hem erin zitten. Is helemaal goed. Nou, bedankt u voor de promotie. Graag gedaan. En dan gaan we luisteren naar een nieuwe single van Ryan Die Die heet De hele avond en de hele nacht. Hé, hey, dankjewel Ryan. En uh, ja, graag tot, uh, tot uh, de volgende keer. Dat gaan we zeker doen. Bedankt. Goed hey. Jo, dankjewel hè. Hey. Hoi, hoi. De hele avond en de hele nacht. Als ik met jou. Wie had dat nou gedacht? De hele avond. Het hele jaar heb ik hier op gewacht. Kom maar in mijn armen, heel dicht tegen me aan Nu ik je heb gevonden, laat ik je niet meer gaan De hele avond en de hele nacht Dans ik met jou, wie had dat nou gedacht? De hele avond en de hele nacht Het hele jaar heb ik hier op De avond heb ik jou niet meer gezien, want je was verdwenen voor ik het wist. En nu vraag ik jou, zeg mag ik deze dans misschien, wat heb ik je al die tijd gemist? De hele avond en de hele dag dans ik met jou, wie had dat nou gezien?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 Vriendinnen, ga je met ons mee. Vanavond ben je helemaal van mij. Want zolang je bij me bent, vind ik het wel oké. Okay. Morgenochtend is het weer voorbij. De hele avond en de hele nacht dans ik met jou. Wie had dat nou? Heb ik heb een kier op ze waar. Kom maar in mijn armen, heel dik bij Zo, dat was hier dan. Ryan Kerk en hij had het over de hele avond en de hele nacht. Hé, hey, we gaan uh, nog een plaatje draaien van Riener Sponsen en verloren tijd. Een verzoekje aanvragen kan, www.zvmartisten.nl. eventueel ook voor de, de info op de site en uh, verzoekje aanvragen en dergelijke. Dus ga er eens een kijkje nemen www.zvmartisten.nl Radiostation, 1 Radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandboard met entertainment for you. Jij voelt altijd wat ik ook voel Ja, wij zijn samen één Van Groningen tot aan Maastricht, waar ik ook ben Hier ...bij CFM Entertainment voor You... ...tot de klokjes van 7 uur... ...en aan de telefoon hebben we Gerrit Vos. Gerrit, een hele goede middag. Hé, hey, goedemiddag. Goedemiddag. jij zat in de auto, hè? Ja, we waren een beetje mee zingen met Frans Boren. Ja, lekker. <laughs> ja. Hey, hoe is het? Goed. Ja, de, de, de, ja uh, je hebt een, een, een single gemaakt, hè? He? Uh, ik heb mijn beste vriend verloren. Uh, ja. Dan kunnen we dat uh, heel algemeen aanslepen natuurlijk. Is, ja. is, is, is dat is iets wat uh, in jouw omgeving is gebeurd? Uh, gaat het over een, uh, ja, een vriend of gaat het over een uh, dier? Nee, nee, nee, geen nee, dier. Nee, nee, nee. Luister, uh, 25 jaar geleden toen is mijn neefje op uh, Plossing uh, om zeven gekomen. En daar heb ik een nummer voor geschreven. Ja. Maar ik heb een nummer als uh, derde trek... Op een uh, single gezet. Oké. Okay. Dus overal, overal waar ik in, in het land door optreden, ja. vraag ik meestal ook dat, dat nummer. aan. Nou is uh, een van mijn beste uh, maten, jaar overleden, waar ik mee groot ben gebracht, kom uh, ja. ja. Overal samen naartoe en noem maar op, uh, het leefstof stappen, noem maar op <laughs> en mee naar het, het uh, optreden. Ja. ja. Die zijn overleden aan zijn hartstilstand. Aha. Dus en uh, ja, omdat om ik hm. toch steeds om het nummer vragen, mijn optreders, uh, heb ik uh, besloten uh, gevraagd aan die vrouw en die kinderen van uh, mijn maat: ja. dat ik het nummer uh, uit moet brengen als eerbetoon naar hem toe. Oké. Okay. Dus het is, het, is, het is wel degelijk een beladen nummer, zeg maar. Uh, ja, sowieso voor jou, laat ik het zo zeggen. Ja, nou, voor mij uh, zeker in betekenis. Maar ja, hoeveel mensen zijn uh, geen beste vriend of een vriendin verloren. Ja, ja maar daar zeg ik. Dus, dus ja, je kan het heel algemeen pakken natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, vandaar dat hij dus uh, denk ik ook uh, vaak wordt aangevraagd. Ja, ja, ja. Ja, ook, uh, ook met, met jammer optredens. Maar is het dan in een België, of is het in Groningen, of is het in Trente, uh, ja. of in Brabant, of in Limburg. Oké. Dan ze okay. altijd, altijd aan. Ah, Oké. Okay. Dus ja, nou ja heerlijk, heerlijk toch eigenlijk, ja. En dan heeft het beladen nummer toch uh, ja, ook een betekenis, een plekje gekregen in de, in de lijsten, zeg maar. Ja, dat klopt, dat klopt. Kijk, en het is ook zo. Uh, iedereen komt nu ook met een vlot liedje met een vlot-nummer. Ja. Uh, ik heb een man, Jan, in december weer het de studio in. En dan kom ik ook weer terug met een vlot-nummer. Okay. ja, nou wou ik toch een keer weer het echte leekslied ...dan toch weer een keer te horen brengen. Ja, eventjes, ja, toch weer even wat anders. Even iets anders, ja. Ja, want er worden, er worden, ja, er worden natuurlijk ja, dagelijkse up nummers gemaakt. Ja, kijk, en ik ben zelf ook... ...van Frans Bouwen, van André ja uh, Robba van uh, Willem Bart, gewoon van iedereen uh, zing ik nummers. Ja. Maar, uh, ik, ja, ik ben de mens van echt van het levenslied. Ja. Ja, en dat, uh... Het, le het levenslied, eh, uh, ja. Hij heeft een inhoud. Kijk, ja. uh, ik pik zelf ook, uh, hè, we zitten in een café. Nou, op aanvraag zou ik het uh, wel zingen, mijn beste vriend. Ja. Maar anders een beetje vlotte muziek. Ja, uh, ik moet op met ja, ja. die mannen mee maar ik wil niet uh, hetzelfde nummer zingen dan hun. Nee, dat nee, klopt inderdaad, want dan blijf je van de ko koffer van de koffer en de koffer van de koffer. Ja, en, ja, ja. en het is allemaal, kijk, uh, ik, ik merk ook uh, bij optredens in het land, of in België, ze zingen allemaal, uh, ja, misschien zeg ik dan de acht nummers, hè? want iedereen die doet een set van een half uur, ja, ja. Uh, zingen ze allemaal zeven, acht nummers dezelfde liedjes. Ja, klopt. Ja, nou, dat doe ik niet. Nee. Dan, nee. dan ga ik gewoon, nee, dan ga ik gewoon ja, uh, andere uh, nummers zoeken. Ja. Wie wil hun dat niet hebben. Nee, dat klopt. Nou ja, je bent ben, denk ik dan uh, ja, toch wel een van de we ja, weinigen, zeg maar. Die dat uh, toch doet. Ja, kijk, overal waar ik kom... Uh, eh, het is uh, een mooi nummer, Engelbewaarder. Eh, echt waar, echt waar. Ja, ja, ja, ja. Overal waar ik kijk uh, uh, bij een evenement. En er staan twintig uh, artiesten. Uh, dat doen er 15 van bewaarder, <laughs> ja. Oh, ja, ja, nee, <laughs> ja klopt inderdaad, Gerrit. Twee artiesten <laughs> in het begin en op het einde, hup, dat is uh, gezellig. Maar ja, ja. ik ben toch niet de nul een dag bij wijze van spreken bij, op, ik regelmatig veel optredens. Uh, dat ik uh, Engel bewaarder en Robbe niks, uh, eh, maar allemaal dezelfde, allemaal dezelfde liedjes. Ja, ja. Dan zeg ik ook tegen de eh, andere uh, artiesten: Jongens, pak gewoon een keer een, een, een ander nummer. Pak van andere jazers, een beetje stel die te condenseren of uh, maak een beetje uh, andere. Is ook gezellig. Ja. Particul, uh, commiseert met een andere. Uh, ja, nou, ik, denk, ik denk dat het een beetje te maken heeft met, met de hype, uh, Gerrit. Ja, nee, die ja, had er ook mee te maken. Kijk, want uh, voor deze single heb ik ook uh, een andere vlognummer uitgebracht. Ja. Maar ik, ik bedoel, ik kom nou daar ook weer met, met uh, een echt een exzellent nummer. En ja. uh, ik roep ook in deze jaren wat nou eigenlijk op draait uh, eh, bij de artiesten. Ja, inderdaad. Hey, maar uh, heb jij, heb je, je zei net uh, iets over een, uh, een nieuwe single die aan gaat komen. Ja, ik weet alleen de titel nog niet. Ik weet wel uh, in welke jaren wat we manfredje mee gaat maken. Ja. En uh, ik denk, ja, of hij. Uh, even kijken of we nou ook weer een cover gaan doen, maar ja, ik zeg al cover ja, het wordt in ieder geval een uptempo ja, ik het allemaal, hoe moet te zeggen ik wil dan liever een eigen nummer uitbrengen, ja. dan een cover ja. een cover, ja iedereen die gaat uh, kijk, ik, ik las van de week ook uh, over, over die engelbewaarder over Mieke ja, uh, Ja, ze hebben heel, mijn nummer hebben ze helemaal uh, verknald dat is die we leven al in een andere tijd. Ja. Eh, kijk, want het uh, wat Mieke uitbracht, ja, het waren ook gewoon groot ding. Ja, maar. En, en, Mieke, Mieke heeft. Kijk, Pierre Kartner hebben natuurlijk uh, geschreven uh, voor Mieke, ja. omdat, uh, ja, dat ja, ongeluk is overkomen. Daar zit een verhaal achter, ja, dat ja. Ik heb ik gelezen. Weet je, en, en uh, ja. Weet je, dat, dat, dat, dat, ja, dat weegt niet af. Uh, met, met wat er nu uh, eigenlijk gaande is met het nummer. Ja. Weet je, ik, ik vind ja, het ouderwetse, dat originele vind ik toch mooi, en, weet je, de, en dat komt omdat daar een verhaal echt een verhaal aan vastzit. Ja, dus zelf op ook mijn beste vriend verloren, hè. Ja. Of dan om ja. een up-tempo over gaan maken. Ja, Dan klopt. denk je, oh, jezus, wat gebeurt er nou? Ja. Nee, en ik, ik, ik, ik, ik gun Marco natuurlijk uh, gun ik het uh, ja, uh, succes. Ja. Ik ja, ja, ja. Alleen, uh, dan krijg je dat... Uh, waarvoor is mijn nummer wat uh, voor mij is geschreven? Dit nummer, uh, mijn beste vriend, die heb ik zelf 25 jaar geleden zelf geschreven. Hij is al door, meer, uh, door Marian Weber uh, een jaar of tien geleden gekoverd. Ja. Die stond op, op een album. Ja, nou. Kijk, maar daar zit een heel ander verhaal achter. Ja. En toen die, en toen die tijd hebben ze zonder toestemming, zonder iets, hebben ze, hebben ze eigenlijk uitgebracht. Maar goed, uh, dan doen we maar uh, over andere en dan, ja, dan, dan laat het maar gaan. Ja. hey Gerrit, uh, kunnen mensen jou ergens volgen? Jazeker, op mijn Facebook Gerrit Vos uh, Eindhoven. Ja. En dan op Facebook natuurlijk uh, uh, bij Rood en Blauw, uh, Ronald Fisch op uh, de site. Ja. Kunnen ze mij nog vinden. Ja, en Instagram? Uh, de uh, bij Dennis, bij de plugger. Ja. En uh, natuurlijk ja, kennen ze ook via op mijn uh, Facebook, er staat ook mijn telefoonnummer bij. Voor boeken uh, of voor uh, andere dingen kunnen ze mij altijd ook bellen. Ah, oké, okay. en uh, YouTube, heb jij ook een uh, YouTube kanaal? Ja, ik heb ook een YouTube kanaal en er, staat er, ja, er staan nog meerdere nummers voor mij allemaal op. Ah oké. Okay. Uh, bij, bij dit nummer, mijn beste vriend, is een hele mooie clip. Zeker de moeite waard om die clip te bekijken. En dan even uh, een lekker duimpje ja. omhoog. Ja, dan weet je ook uh, uh, waar, over, wie, over wie het nou gaat. Ja. En dan zie je ook uh, dat, dat ook heel het verhaal erin zit. Wow, oké. Okay. Hey Gerrit, we gaan hem uh, instarten. Als jij hem aankondigt... Ik ga hem voor jullie allemaal aankondigen. En dan kunnen we net is... voor, uh, voor, uh, voor het nieuws van zes uh, van uur. Is prima, is goed. Beste luisteraars, de nieuwe single van Gerrit Vos. Ik heb mijn beste vriend verloren. Hey Gerrit, dankjewel en een heel goed weekend... En, en succes vanavond, hè? Oké, okay, dank je. Jo, Yo, hoi hoi. Doei doei, doei doei. Eenzaam loop ik door de straten. En de kou waait om me heen. Nooit kan ik meer met je praten, want jij hebt ons verlaten. Maar jouw vergeten